7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Beschonken bestuurders raken straks eerder hun rijbewijs kwijt. En wie dan toch nog de weg opgaat, gaat de cel in. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus. De minister van Justitie en Veiligheid wil rechters nieuwe bevoegdheden geven... om alcoholgebruik in het verkeer strenger aan te pakken. Vorige week werd bekend dat het aantal dodelijke slachtoffers door alcohol en drugs... in het verkeer in twee jaar tijd meer dan verdubbeld is...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 De Amerikaanse justitie heeft twee oud-medewerkers van Twitter aangeklaagd omdat ze gespioneerd zouden hebben voor Saoedi-Arabië. De twee, een Saoedier en een Amerikaan, hadden toegang tot privégegevens van Twitter-gebruikers. Ze hadden het gemunt op dissidenten en andere critici van Saoedi-Arabië. Een derde persoon, een Saoedier, is ook aangeklaagd. Hij zou als tussenpersoon hebben gewerkt. In Burkina Faso zijn tientallen mijnwerkers in een hinderlaag doodgeschoten. Ze reden in een convooi van vijf bussen begeleid door het leger. Een van de bussen zou op een bernbom zijn gereden, waarna een gewapende mannen het vuur openden. Volgens de gouverneur zijn er zeker 37 burgers omgekomen en nog eens tientallen mensen gewond geraakt.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 Door een te hoge vrachtwagen staat op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... bij Beverwijk Oost 3 kilometer file. Een vijf minuten vertraging op de A7 dan bij Purmeren Noord. Op de N207 Alfa aan de Rijnhellegom... een kwartier vertraging tussen Bouwbrugge en Leimuiden. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just keep. Cause I know matters deep again okay.